Jan van de Putten met het NOS Journaal. Over een uur begint het Koningsdagbezoek aan Emmen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima... en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan en familieleden... lopen een route door de stad langs thema's als cultuur, innovatie en sport. In het hele land zijn de vrijmarkten begonnen. Op veel straten en pleinen verkopen mensen spullen, zelfgebakken cakes en glazen limonade. En premier Rutte heeft de koning op sociale media gefeliciteerd met zijn 57ste verjaardag. En Rutte wenst Nederland een fijne en gezellige koningsdag. In Rusland heeft een journalist van het Amerikaanse tijdschrift Forbes huisarrest gekregen. Sergej Mingazov werkt voor de Russische editie van het blad. Volgens een advocaat wordt hij verdacht van het plaatsen van valse berichten over het leger op sociale media. Hij zou hebben geschreven over Buccia, waar Russische troepen twee jaar geleden een bloedbad aanrichten. Mingazov zit vast in het oosten van Rusland. Volgens de advocaat moet hij vandaag voorkomen en kan hij tot tien jaar cel worden veroordeeld. Tornado's hebben in de Amerikaanse staten Nebraska en Iowa honderden huizen verwoest. Vijf mensen raakten gewond. In het zuidoosten van Nebraska stortte een gebouw in waarin 70 mensen zaten. Een aantal mensen raakten bekneld. Verderop raakte een vliegveld deels onbruikbaar door een tornado. Amerikaanse weerdiensten waarschuwen voor nieuwe stormen, maar dan in de staat Texas.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 ja, uit ja, Virginia Beach. Die waren zo lammers aan de deur. Michael en, en Chris. Ja, en die zeiden van, nou weet je wat we doen? We gaan morgen gaan bezeilen naar Miami. <laughs> nou, iedereen woos, die wees eigenlijk naar z'n voor over jullie zijn gek. Maar ze hebben het wel gedaan, met z'n tweetjes. En, uh, en dat is in principe eigenlijk een uitdaging geworden. Oké. Okay. En het was een jaarlijks evenement. En dat, dat groeide en groeide en verder en verder. En er werd op een gegeven moment dag en nacht gevaren. En er werden op een gegeven moment uh, dubbel ingezet. Uit de hele wereld kwamen die vandaan. En die werden gevaren op een hobby 16. Ja, en het is niet echt de grootste boot. Maar uh, ja, het is wel een boot die echt gemaakt is voor uh, oceaan uh, surf. Huh. en surf. Uh, en ja, het is eigenlijk meer het kunnen uh, en het bereiken van uh, het resultaat. En dat wilde natuurlijk iedereen wil sneller en sneller gaan varen. En ook sneller de afstand gaan afleggen. Dan ga je naar grotere boten zoeken. En ja. toen werd het op een gegeven moment open boten. En uh, daar, daar op een gegeven moment. Er waren op een gegeven moment. conventionele boten. die aan de, aan de startlijn kwamen. die uh -huh. eigenlijk door de branding eigenlijk bij, bijna uit elkaar <laughs> zou vallen. Want die zijn er niet op gemaakt. En toen hebben ze na de gezegd: oké, okay, we gaan nu naar een klasse toe. En dat was toen net. Uh, NACRA Inter 20 en NACRA 6.0. Dat zijn gewoon commerciële bootjes. Ja. die uh, je kan kopen. En. Uh,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 Uh, de, de, het gewicht is bepalend, de zeilen is bepalend, je mag ook die groter of kleiner en lichter gaan uh -huh. de bemanning is wel erg uh, cruciaal je moet ongeveer 155 kilo zijn dat is ideaal. Met z'n tweeën dan? Met z'n tweeën, ja. ja. Dat ben ik bijna alleen dus ik had het, het beter niet dat ik meedoe waarschijnlijk Nou ja, dat kan, <laughs> hè? met je handen vol <laughs> je handen vol, ja. ja dan moet jij 30 kilo wegen dat, dat kan net natuurlijk. Ja, dat maar, weet ik niet <laughs> Nee, maar het, Ik heb begrepen dat de eerste vier keer wordt het eigenlijk dag en nacht zeilen ja. jij zei het ja. al, en dan moesten ze op het strand, uh, iemand bellen of zo en dan ging ze weer meteen door. Nou, dat, werd nou, dat werd met een, een soort, ja, dat noemen we zo flitsboy. En je had totaal geen licht bij je. En ik zei op een gegeven moment met iemand uit het uh, vandaan en die, uh, die zei: Oh, we zien, uh, we zien land. Oké, okay, uh, maar ik had het gevoel van aan de golven kan geen land zijn.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 En uh, ja, ze hebben die locatie uitgezocht ge omdat het uh, vrij rustig is. Uh -huh. Want het eerste uh, tien mijl, dan kom je al bij de haven van Fort Laurendeel. Yeah, yeah, dus ja, wij, noemde, wij moeten zo snel mogelijk eigenlijk heel veel zee op uh -huh. om uh, die golfstream te krijgen. Dus om um, met stroom mee te kunnen varen.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 Zuid-Carolina, Noord Carolina. Carolina. En dat is net op de grens van Noord Carolina en Virginia Beach. Oké. Okay. Daar is de finish. Ja, daar zit je al bijna. Een Norfolk. Maar dat ben je ook niet zo ver van New York zelfs. Nee, nee, nee. Het is wel vlakbij. Ja, mooi. Aan heel hoor. Vlakbij. Maar het is een, het is een, het is een uh, zware race, lijkt mij uh, in ieder geval. Ja, het is een, uh, een, een, een test, net als de Ironman, ja. Ze noemen het eigenlijk ook de Ironman Man on, on plastic boats mm -hmm. in Amerika. En het is, uh, ja, je komt alles tegen. Driftfood is echt drijvend. Containers, haaien, walvis. walvis ja. ja? Schilpadden. Zo. Ja, die zijn niet zo groot natuurlijk. Uh, een Een beetje anderhalve meter. <laughs> ja. Ja, de, die, maar die zijn gevaarlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja. als je daar opklapt, dan, dan, dan, dan ja. kan je het wel een keer je boot ja, nee, kosten. Daar ben je niet van, nee, nee, nee, dat lijkt me ook niet. En uh, nou, je hebt nu een hele nieuwe boot, heb ik begrepen. Ja.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 en uh, die financiert dat. Dus wij mogen gebruik maken van zijn boot. Want onge over hoeveel, ongeveer hoeveel geld hebben we dan dan? 32.000 euro. Voor zo'n uh, kartemaran. Ja. ja, dat is toch aardig wat geld. Ja, En dan krijg je nog een keer de transportkosten erbij. Ja. En dat is inclusief zeilen dan? Oh, er zit, uh, een een erbij, er een ja, dat is één groot pakket. Een Beatscars zit erbij, er zitten hoesen bij. Dat goed. is een Formule 18, Be ja. begrepen. En alle deelnemers die varen in zo'n Formule 18, ja. klopt ja. dat?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 En ik heb nog wel even een paar uh, items, dat ga ik erbij zetten. Mm -hmm. En ik ben het uh, mee eens dat op een gegeven moment deze race deden wij vroeger met een uh, GPS, hè, om uh, yeah. je, uh, je positie te bepalen. En met een grote kaart in je Want Dat is allemaal tegenwoordig allemaal, of ja. telefoon of ja. laptop. Ik heb een waterlicht uh, laptop, mm. die uh, 2,5 dag batterij heeft, dus uh, ik kan er voort. Ja, hoe, het, hoe lang duurt het voordat jullie bij de volgende stop zijn? Is nou, het, dat is twee, dat, drie dagen zo'n beetje. nou nee, dat is, uh, het, het verschilt vaak door de aanvang van de wind. Uh -huh. Als je de wind tegen hebt, dan duurt het wat langer. Ja, dan moet je kruisen. Alles. En als je uh, de wind uh, opzij hebt, dan, uh, dan ja. heb je halve wind. Zeg maar. ja. en dan ga je natuurlijk het hardst. Ja. En liefst nog.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 Tegen, dus ja, dan schiet het niet, schiet uh, niet dat echt op. Dat schiet niet op. Nee. <laughs> Toen hebben jullie er twee maanden over gedaan. Nee, nee ja, ja, je, je, je, je, je start morgens om tien uur. Ja. En het is dan uh, live te volgen ook op, uh, op internet. Okay. En wij hebben dus een, uh, een, een, een, een beker aan boord. Dus je kan ons volgen waar wij dus uh, zitten. je ah, dus is een signaal uit. En het is ook voor de veiligheid. Ja, hoe kun je het volgen? world 1000com Het is, uh, nee, is world 1000 uh, racecom Oké, okay. Worl met dubbel R, dubbel ja, L. Ja. Uh, Warrel 1000. 1000. Ja, 1000. Race.com. Race. Oké, okay. en daar kan, kan je al die boten volgen. Ik ja. dus doe er 12 mee, hè? Er zijn er 12 nu. En Uit 12 vijf 12. landen, hè, uh, Ja, vijf landen. Ja. En voor het eerst doet Frankrijk mee. Nou, dat is al uh, een uitstek, een, een, goede, een goede zeiler ook. Maar ja, ik heb hem nooit eerder gezien op deze race. Mm -hmm. Dus ik heb deze, deze race vijf keer gevaren. Dus. Uh,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 Oranje gaat het doen. Ja, wij gaan het halen. We worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Ja, een beetje, een beetje oranje gevoel vandaag, hè. Dat, dat weet je wel hoe dat hoe werkt. En, maar en, en we krijgen natuurlijk een Europese kampioenschap voetbal later dit jaar. Maar goed, als het goed is, hebben wij Sandra Lissenberg aan de lijn. Klopt dat, Sandra? Ben je de Sandra? Ik denk dat ze weg is. Oh, ze is weg. Nou ja, goed. Dan praten we nog heel even door met, met Gerard Loos.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 Dat kan je niet kopen in de winkel, dat kan je niet kopen in de shoppa. Dit is die echte, echte, echte let maar opbaat. Zag het in Tamschoen of op Roppa, dat kan je niet kopen in de shoppa. De shoppa niet in de winkel nergens niet dat.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 ben je zingle? Dat kan je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shoppa. Ah. Dit is die echte, echte, echte, let maar op. Vraag ah. het in dames zo of weer op. De dat kan je niet kopen in de shoppa. Ah. Nee, zeg het ze, dat gaat niet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 ja, zijn je niet kopen in de winkel Dat kan je niet kopen in de shoppa Het is die echte, echte, echte Let maar op, pa het in Tamsko Of in Europa Het kan je niet kopen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 World 1000. Ja, inderdaad. En uh, ja, dat doet Pieter gewoon goed. En ja. ik vind uh, gewoon dat hij echt een uh, pluim mee verdient. Ja. En dat soort dingen. Want hij, hij heeft een zware tijd. Uh, hij heeft geen uh, malkuren. Okay. Uh, ja. Dat is ook niet helemaal lekker. En, en, uh -huh. en die wil je eigenlijk niet zo over praten. Maar ja, het is wel een feit uh, ja. dat het gebeurt.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 Dus jij bij de Rijksmigade ook gezeten? Ja, ja. ja. Hoe lang ja. heb je dat gedaan? Oh, al een heel wat jaar. En ook ja. dan, als ik ging zeilen, was het ik dus eigenlijk ook heel relais ja. uh, en, en, en, en actief. Uh -huh. uh, ik had dat ook een keer gehad, tot een gegeven moment ging ik morgens op zondagochtend ging ik, uh, varen. En uh, toen uh, was een vriendin van mij die zegt van, uh, oh kijk, eens is een hele grote kwal. Ik zei, nou is dat geen kwal hoor. Het <laughs> was een drenkeling. Oh, ja. ja, meen, je... meen je ja. dat? Ja? Oh, ja, ja. Toen heb ik de boot er echt zo'n keer gedaan. Ja, ja. En toen ben ik naar de, naar de post gelopen. En toen zei ik van, we nou, hebben even uh, een headquarter. Zeg, er uh, ligt een, uh, een drenkeling een in het water. Zo. En die was dus uh, Ja, waar gaat hij naartoe? Weet je ja, wel? En op het ja. moment uh, ja, dan ben ik met twee man uh, van de rangebegade zijn we op die boot geklommen. Huh. En ben ik op de zitting gaan staan. Om ja. te kijken waar hij is. Uh -huh. Maar omdat dat... Ja, met zijn rug ging hij alleen maar boven water. Huh. En toen, uh, ja, we konden hem niet zien. Is nog en, toen, gehoord, niet? en toen waren we ongeveer op de hoogte van de tein sloot En toen hoorde ik de twee vrouwen gillen. Ik zei, oh kijk, hij ligt daar. Oh, maar is hij gered? Nee, nee, nee. nee? Ja, die was overleden. overleden. Ja, ja. Ja. En niet, dan man. is er nog een hele trafeel, Want ja, ja. Uh, je moet hem uit het water halen, maar dat mag officieel niet. Nee, is dat zo? Nou, dat, daar moet de politie bij zijn. Mm. Maar de politie was nog niet uh, paraat. Dat ja, was nee. vroeg. En uh, ja, voordat zij een boot in het water hebben, toen, uh, zijn we langs, langs zij gebleven. Mm -hmm. Totdat wij uh, binnen ja, een de, de lijk, uh, lijkt zakt en moesten dan in. Ja. En toen hebben wij in de boot, de boot op de trailer, en toen hebben ze naar de politiepost gereden. Goh. Ja.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 ja, op een gegeven moment dat, dat, dat ging het dan zo. Maar hoe ben jij dan in het buitenland van geraakt? Nou, dat niveau dat gaat uh, uh, oh, hoger. En dat uh, ja. ging nog een keer groter. En toen kwam ik uh, te, te werken in Extreme 40. Dat zijn grote katamaans van 12 meter. Mm -hmm. En uh, die werden ingezet in de Volvo Ocean Race. En daarna die, uh, deden wij wedstrijden in Europa. Maar ook wereldwijd. En toen kwamen we in contact met de America's Cup. In een, uh, Valencia. Oké. Okay en toen hebben wij de eerste boot uh, in elkaar gezet in de haven van uh, Valencia mm. en uh, ja zo is het eigenlijk uh, het verhaal ja, is, begonnen ja, geweldig nou ja. we praten zo nog even door uh, want we krijgen nog even muziek uh, denk ik, hè? we krijgen nog een muziekje en dan proberen we zo Sandra nog even voor de microfoon te krijgen uh, muziek van, uh, ik ben heel benieuwd wat we. De... K Thomas, my talking <laughs>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 I sit on the beat, you can count on me I ain't missing no steps Cause every romance shakes and every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 En uh, er wordt nog volop gezongen. Het Antwoord Volkslied komt er nog aan. Oh, ze zijn nog aan het zingen. Okay. Maar mijn zus nog. Mee. Ja, leuk. Die, die heb ik ook zien zingen. Die, uh, die staat achteraan vanwege de lengte. Die is een lange vrouw. Uh, maar ze zijn uh, nog volop aan het zingen. Dus het repertoire moet even doorgewerkt worden. En uh, dan hoop ik daarna de ontvangers van de Lintjes nog uh, te spreken. Jan-Willem van der Bout en uh, Jacques van Overpel. Ja, kan eventueel in uh, twee uur ook, hoor. Dat is zoals je de tijd ervoor hebt. Ja hoor, dat, maar, uh, uh, ik uh, ga eens even kijken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 Ja. En uh, daarna zijn ze naar nou de Katamana toe ja, gegaan. Klopt ja. ja. En uh, ik was wel een deel van de Amerika's Cup bij Alinghi. Ja. Oh. En uh, daar hebben we natuurlijk wel veel uh, ja, werk verricht. Hm. En uh, daar hebben we natuurlijk uh, ja ook meer meegemaakt ja. en uh, daar, daar kennen ze ook heel veel mensen mee en ja. ze kennen ook mij dus dat is ook wel leuk ja, ja het is onvoorstelbaar die het zijn echt racemachines gewoon ja is, tegenwoordig is het laagvliegen en, uh, laagvliegen en ik, ik zie ze op die, die, die zwaarden, zeg maar zitten ook fietsers in of ja dat is alleen omdat uh, je mag geen motor aan boord hebben nee maar alles wordt uh, bewerkstelligd door uh, uh, hydrauliek ja en, uh... en hydrauliek moet je aandrijven met kracht ja en daar zitten dus fietsers zeg maar in die, tenminste ik hebben we een filmpje van gezien, een geweldig, geweldig gezicht. En heel logisch nagedacht natuurlijk, ja, want, uh, ja. je kan het met je armen doen, maar ja, je kan het ook met je benen doen. doen. Ja dat lijkt me wel. Dat en gaat... je benen zijn sterker. Ja die zijn sterker inderdaad. Ja. Dus uh, ja, ik heb het zelf ook af en toe gevolgd, die Americans Cup. Geweldig om te zien ja.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 te maken met aanwind en ruime wind. De zeilen die blijven gewoon aanstaan. Dus ze zorgen voor hun eigen wind. Zeg maar. mm -hmm. uh, voorheen was het zo dat zij uh, uh, door een motorboot uh, uit het water getild moesten worden. Mm -hmm. Maar dat mag tegenwoordig niet meer. Die, oh, nee? die, die regel hebben ze geskipt. En dat was toen, uh, één race hebben ze toen uh, gedaan. En toen was er in de hoek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 Uh, weer uh, op snelheid, uh, op snelheid komt ja, en omdat ja, je ja, weer ja, boven ja, het water uitkomt met, ja. die, met, die, met die foils. Ongelooflijk Ja, en daar ligt, het gewoon, uh, ligt ja. je gewoon duidelijk achter. Ja, ja. Dus nu zijn die machines naar, nou, het kost die kapitaal, het ja. is allemaal high-tech. high -tech. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar jij bent nog ooit begonnen met die, wat was dat, hobby 18 ofzo? Hobby 14. Hobby 14 zo.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 So, nu zie je ook het ontwerp van, de, van alle Amerika's Cup. Ja. Dus uh, er uh, zit zo'n groot verschil tussen ja, de, ja. Kijk, al, op het moment dat de boten dus een lift krijgen, dus al die foils zijn een beetje wel hetzelfde. Ja. Maar dan kan de, de draagvleugel die onder water is, uh -huh. die kan smaller zijn of kan breder zijn. Ja, dat ja, heet afhankelijk ja. van de wind. Begrijp ik. Ja. En wanneer is er weer een Amerika's Cup? Oh, die is eerder weer. Dus dat, uh, dat wordt in juli, augustus weer gedaan. Oh, weer ja, gedaan. ja zomer? In, in Barcelona. Oh, wat goed. Ja.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 Ja, en ook vijanden. Oh ja, vijanden ook? Ja, natuurlijk, die, die vinden het niet leuk als ik het... Als nou ja, Als ik aankom en ik meld me aan bij een inschrijving. Dan, uh, dan proberen ze alles aan te doen. om jou. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, ja Geer, we hebben een feestje vanavond. Kom je langs. En dan is het de volgende dag zie je op een gegeven moment dat de weerkaart dus aangeeft dat er veel wind is. En ik ben dus uh, of een heel extreem lichtweerzeilen of een extreem uh, veelwindzeilen. En dan zegt ze neem maar even een snapje, weet dat was in Duitsland. En dan was het, nou een snapje ging op een gegeven moment zo achterover de plant in. Ja, maar dat, ja, dat, dat, kan niet, dat, dat ging niet lukken natuurlijk. Dat vonden ze eigenlijk niet leuk dat ik dus, uh, ja, uh, weer uh, vandoor ging ja. met een prijs. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk ook één grote familie hè. Ja, over de hele wereld, uh, die gaan ga me zeker ook volgen. Ja. Dus, uh, ja. nou, er zijn vrienden in, die zitten in Singapore, en, uh, Australië, Japan, Rusland ja, zelfs. Dus, uh, ja. nee, wat dat betreft uh, is, de, is de zeilwereld een hele vriendelijke wereld. Ja, dat geloof ik ook. En, en het is, uh, ja, dat is hetzelfde met andere sporten. Ja, maar over de hele wereld wordt zeild ook. Dus, ja. Uh, ja, dat, uh, dat is genoeg. Allemaal water, hè? Ja, ja nee, dat is zeker. Er wordt hier even geschreeuwd, ik weet niet wie dat zijn. Maar...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 En het is hartstikke leuk om een beetje op de hoogte te blijven van de vorderingen. Ja, ik probeer de zand van de kleuren hoog te houden. He. Ja, absoluut. Dus, uh... Heb je ergens nog een uh, geel-blauw stikkertje? Uh... Nou ja, die gaan we er dan zeker op pakken. Ja, ja, ja, ja, helemaal top. Gerard, hartstikke bedankt. Dankjewel Hans. En nog een hele fijne dag vandaag in uh, verblijf in Nederland. En succes uh, over veertien dagen begint het zo'n beetje, hè? Ja, we gaan morgen vliegen weer terug naar Valencia. Oh, okay, dus ja. dan gaan we alles klaarmaken. Oké, okay. hartstikke bedankt. We gaan eruit uh, met de muziekje in het eerst uur. Uitgezocht door Thomas de Jong. Ja, ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen de in training, skin, express in mabella. Ook ik ken de splash van Reno, die richten op mijn Ambarella. ze de shoes, Shara, ik en ook Isabella. Fella, fella, geen fanfella. Ik ga direct terug passeren op mijn barella. Bella, bella, mijn barella. Ik ga direct terug passeren op mijn barella. Op, op mijn barella, ella. Op mijn barella, ella. Op mijn barella, ella. Op mijn barella, ella. Op mijn naberela, ella mijn umbrella, Op mijn umbrella, hélas. Op mijn umbrella, hélas. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is. Het voelt alsof het op mij is gemunt, maar een plaatje van mint wat hier mijn met zit. Is de laf die ze geven gemeent, Of als ze mij voor de dieten en feestlich? Die trippels die voelen als bullets op mijn umbrella, we okay mij zet ze mij we weer, weer niet mee is Ik zit me overzeefd op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn gesloten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 op mijn Ambarella, op mijn Ambarella, hélas. Hou me niet thuis, mogen weer rood. Want ik ren in de veld en m'n ogen zijn moe. Heb Je probleem problemen met mij, me, van Martimo, of die is deed, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt door aan die stapels, die fabels die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, en ik Jamila, hier in mijn room en ze lekker met Joon. Hey, hey. Ik kan niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van villa M'n bek en opa, in zijn niks geen expressie, maar bij ook ik en splash van regen al die regen op mijn ambarella. de schoen Sharon, ik en ook Isabella. Vella, vella, we kennen fella vella. Ik had die regen door het op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen door het passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. <Sigurlijk> op mijn ombre, op la. op mijn ombre, op mijn ombre, op mijn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 I had your dream day.